Het lukt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen niet om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkop examen en 450.000 mensen moeten hun theorie nog doen. Dat is ruim de helft van het aantal examens dat normaal in een jaar wordt afgenomen. Het CBR zoekt zo'n 100 nieuwe examinatoren om de corona-achterstand weg te werken, maar de werving verloopt moeizaam. In Rotterdam is gisteravond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond half elf meldingen binnenkwamen dat er schoten waren gehoord in de wijk Feijenoord. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde een ruit. Wie er heeft geschoten en waarom is onbekend. De beschieting in Rotterdam is de zoveelste in een paar weken tijd en dat leidt tot bezorgdheid onder bewoners. Maar volgens de politie is er geen verband tussen de incidenten en wordt er niet meer geschoten dan in andere jaren. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, maar de zon schijnt ook geregeld. Alleen in het noorden kans op een buitje en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk hoorn veen staat in beide richtingen drie kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 dat we daar nog wel mee te maken zouden hebben. Zeker in het dorp. Ja. Je kan denken dat, uh, dat het evenement hè, op het circuit... ja, dan heb je toegang en dan heb je een toegangskaart... En dan heb je gewoon een testcertificaat nodig... of een vaccinatietest uh, en dergelijke. Dat je kan zeggen, nou oké, okay, goed, die mensen zijn te controleerbaar. Die kunnen naar binnen. Uh, en hoe en hoeveel, uh, dat was nog niet helemaal helder. Maar als het gaat om activiteit in het dorp waar je niet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 Ook uh, zeg maar de, uh, de opening van de Haltestraat om maar even wat te noemen hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja, nou ja, dat, dat, dat is nou zoiets als je zegt, ja, dat is een onderdeel van, van Zandvoort en Beyond, de slight defense. Wat betekent dat nou uh, als het gaat om terrassen openen, van hoe laat tot hoe laat...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 Nou, dus ja, toch eigenlijk wel, ik wil niet zeggen permanent... maar toch wel zeer frequent overleg eh, met de directie van DGP. Eh, zij houden ons prima op de hoogte van eh, hoe zij erin staan... waar ze mee bezig zijn. Ik heb daar vorige week nog eh, op het circuit eh, zelf mogen zien... Eh, wat er allemaal al neergezet is aan tribunes en aan, aan tentcomplexen en dergelijke. Het is echt mega. Ja, het is, het is, ik het is ben ook op het circuit geweest bij de la, een van de laatste races uh, uh, op het circuit... En,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 dat DGP in de loop van deze week zo'n beetje uiterlijk woensdag... bekend gaat maken voor wie er inderdaad een kaartje beschikbaar... of dat het kaartje geldig is. Ja. En het andere deel uiteindelijk te horen krijgt van... ja, helaas voor u niet. Ja, sneu hè? Ja. Ik, ik kan ja. me dat zo voorstellen dat er mensen zijn die echt... nou ja, ik weet niet hoe lang zich al hierop verheugen... en dan te horen ja. krijgen van helaas, u bent net op die 25% gevallen... En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 If world. En wij hebben aan de telefoon uh, Jan Bart Broertjes van Zandvoort Beyond. Goedemorgen. Niet van Zandvoort Beyond.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 En over de opening, nou uiteraard zal Jan daarbij aanwezig zijn, ongetwijfeld in, in, in gezelschap van Mariska en zijn zoon. Uh, heb je nog andere mensen, die daar, prominente mensen die daarbij aanwezig gaan zijn? Nou ik verwacht in elk geval de wethouder en uh, ik begrijp dat Michael Blekemolen ook uh, acte de présence gaat geven.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 de last Goedemorgen. Goedemorgen. Sander ten Bos. Ja, dat klopt. Ja. Zandvoort uh, beyond. Ja, u heeft natuurlijk ook gisteren aan de buis gekluisterd gezeten.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 Het gaat eigenlijk altijd weer om geld hè. Zo, zo. Ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat is heel heel voor de televisieland te hebben ingeregeld tegenwoordig. Ja, dat is wel zo. Maar ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als je als je dat zou kunnen doen. Want ja, die rechten, eh, bedoel, degene die er naartoe gaat, die, die, die gaan. En eh, of dat je het dan op televisie kijkt. Want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 Daar komt ie. Daar komt -ie.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 Ja, zeker. dus heel leuk dat, uh, dat, uh, dat, ze, dat er iemand komt, uh, dat de safety car daar staat. Het is gewoon, uh, het is niet heel, uh, ja, dat is het enige, maar het is wel heel, heel leuk eigenlijk uh, om, uh, om daar te staan. Ik, het, er is geprobeerd om nog uh, Jan Lammers te krijgen en andere mensen van het circuit, maar die hebben het op dit moment vreselijk druk natuurlijk met, ja. de, met de voorbereiding en alles. Dus dat, dat is niet gelukt, maar er is iemand van uh, Blekenmolens, uh, Race Planet, hè, is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 Ding ondertussen in Zandvoort. Daar kun je niet meer omheen. Er worden heel veel dingen georganiseerd. Ja. Er is een jeugdhonk, er is ja. een fit voor senioren, een koffie-in. Ja. Oh, uh, kom veel je veel eten? Daar. Nou ja, fijn. Oh nee, dat eten is niet in, uh, in de blauwe ja, dat, trem. Is, er ook. dat is, is dat er ook? Er ook? Ja, dat is er ook. Ja, ja, oh ja, ook. natuurlijk. De dat, eetclub in de blauwe trem. De eetclub is ook. In, ja, eigenlijk is alle, er zijn heel veel dingen die ook in Noord. Uh,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 Ja. En uh, dan, dan koop je zeg maar... Ah, dat, is toch, dat is toch mooi. Dat is dat hartstikke mooi. Als er gelegenheid er is. Ja, zeker, is zeker. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dus dit was eventjes een, een, een belangrijk tussendoortje om ja. even te vertellen. Nou ja. En uh, nou ja, hopelijk dat, uh, dat iedereen daar uh, naartoe komt. Dat is wel leuk voor van de kinderen nog, want er is nog vakantie. Hè, ook. Ja. Dus uh, met, hun, met hun ouders uh, kunnen ze dus uh, op de foto. Ja, de jeugdronk uh, is er ook weer op maandag, zie je. Ja. Ja. en uh, ja. nou, dat, dat is ook uh, gezellig. Uh, mens, daar moeten mensen zich wel voor aanmelden, of hoeft dat ja, niet? Daar moeten ze zich wel voor aanmelden. Ja. ja. ja. ja. ja. Maar, dat en, is, maar Als je het niet zeker weet, hè, Irene, dan moet je wel gewoon altijd op, hè, ja. Met, uh, met, met, met, met Ja, je plus kunt plus. online en, kijken natuurlijk, want als je. Op de si ja, je kan blauwe op de dan uh, ja. dan kom ja, je ja, vanzelf. Uh, en of het is, bij pluspunt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 Goed, um, hoeveel tijd hebben we nog, Pim? Vijf minuten? Nog een paar minuten over? Ja, nee, ik, ja, ja. ik heb ook een nummertje, vijf minuten. Dus, uh... Oh, dan mag je die er wel in ja. doen. Ja, dat is prima. Tot het nieuws. En dan spreken we elkaar na het nieuws weer. Tot straks. Dag.